Gebruik je hoofd. Triodosbank. 8 uur. De Radio 1, 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, de Radio 1 Sportzomer is al aan het denderen en dendert door tot 11 uur. De vrienden vanavond zijn Samira El Zij is presentatrice van het Ramadan-journaal. Oudhokkiste Margie Thewe. En lijsttrekker van de 50-plus-partij Henk Krol. Eerst het NOS-nieuws. Toch echt door Jeroen Chepkama.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 Otfield Terminals in Rotterdam kwam de laatste tijd diverse keren in het nieuws... door incidenten en overtredingen van de milieuregels. Het bedrijf is in de afgelopen tien jaar 64 keer in de fout gegaan. De Europese Commissie begint een onderzoek naar de overname... van pakjesbezorger TNT door het Amerikaanse UPS. Volgens Brussel is de overname mogelijk slecht voor de concurrentie. De commissie neemt drie maanden de tijd... om de gevolgen van een fusie verder te onderzoeken. Pakjesbezorgers zijn van groot strategisch belang... voor veel andere industrieën, zegt de eurocommissaris van Mededinging. Hij benadrukt dat TNT en UPS... twee van de vier grote spelers op de Europese markt zijn. In maart deed UPS een bod van ruim 5 miljard euro op TNT. De Nederlandse pakjesbezorger ging akkoord met dat bod. De reparaties aan de zendmast in het Drentse Hogersmeelde... gaan langer duren. De mast zal volgende maand weer volledig operationeel zijn...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 Het weer. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor... en koelt het af naar 6 graden in het middenland. Vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden is er nog kans op een bui. Morgenochtend vrij veel bewolking met nog een kleine kans op een bui. In de middag wordt het zonniger en het wordt ongeveer 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op curaçao Dit is de Radio 1 Sportzomer. Een Nederlandse hongbalteam speelt in Haarlem tegen Cuba. En we kijken terug op een snelle toeretappe. Filemon Wisselink is weer in iemands wiel gekropen. Maar we beginnen in Colorado. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder. Ja, geven de politie en burgemeester van de stad Aurora... een persconferentie over de schietpartij daar afgelopen nacht in een bioscoop. Twaalf mensen kwamen om het leven, 59 mensen raakten gewond. Ze zijn daar nog bezig. Correspondent Jacqueline Ekman, wat is er tot nu toe gezegd? Uh, ja, De gouverneur, de burgemeester en nu politiewoordvoerder uh, zijn aan het woord. Om um, te beginnen met de gouverneur, opvallend was enorm emotioneel. Dit uh, is een act of a very deranged mind. Dit is een, ja, een, een, een, een daad van een, een, ja, een grote gek eigenlijk, met andere woorden. Uh, ook de burgemeester is em emotioneel. Um, de politiechef kwam met een aantal uh, feiten de verdachte James Holmes, geboortedatum, het geen crimineel verleden... alleen een verkeersboete vanwege het snel rijden. Dat de politie snel te plaatsen was. Uh, en Holmes inderdaad gearresteerd op, um, uh, op de parkeerplaats achter de bioscoop. Er zijn vier wapens uiteindelijk uh, in beslag genomen. Uh, drie heeft hij gebruikt in de bioscoop. En uh, dat de verdachte alleen vooralsnog um, uh, heeft gehandeld... Uh, geen andere mensen gearresteerd zijn. Um, hij was tijdens de schietpartij in het zwart gekleed... had een gasmasker op... Uh, had, uh, ja, en eigenlijk, um, zoals hij het zei... Um, hij droeg van een head-to-toe body armor en een gasmask... dus van boven tot beneden volledig uitgerust met kogelvrije vest... en bescherming om zijn nek, benen en armen tegen kogels of wat dan ook... Uiteindelijk is er op 71 mensen geschoten. 12 zijn er tot nog toe um, overleden en 59 gewond. En dat over het appartement um, waar de verdachten dus. Um Woonde. Er uh, was nog wat, wat tegenstrijdige berichten. Maar het wordt nu wel bevestigd dat er inderdaad allerlei Booby traps zijn aangevonden. Uh, ge, uh, uh, en allerlei verschillende draden, waardoor de politie het heel moeilijk heeft om uh, het appartement uh, goed binnen te komen voor ons nog en het goed te onderzoeken. He, hebben ze in die tijd dat ze nu aan het praten zijn, al iets gezegd over een motief? Nee, nee, nee. Ik uh, heb daar nog niks over uh, meegekregen. En er is ook geen. Uh, er, wordt, er wordt ook nog niet over gespeculeerd in de Amerikaanse media? Nee, nee er, er is, valt echt weinig te zeggen. En eigenlijk, zoals nu, waar het nu op lijkt... is omdat dat het hier toch om een, een eindselganger ging... en echt een alleenstaande daad. En het ziet er nu nog niet naar uit... dat, het, uh, dat er een van de terroristische acten um, achter zou zitten. Okay. Als er nog uh, nieuws komt uit deze persconferentie... horen we jou uiteraard weer. Dankjewel, je Ekman. We gaan naar de Haarlemse Honkbalweek vanavond. Nederland tegen Cuba... Is al een tijdje bezig, ook begrepen Andy Houtkamp. Hoe staat het ervoor? Uh, we hebben vier innings achter de rug. Uh, Robert, ruim een uur en tien minuten. Dus honkbal om zeven uur begonnen. Wedstrijd die afgelopen woensdag afgelast werd vanwege de hevige regenval. En ik zit te smullen van een heerlijke pot honkbal. Op absoluut topniveau, wereldniveau. Want uh, twee uitstekende ploegen. Het staat 2-0 voor Cuba. Twee punten gescoord in de derde. ...Cubaanse slagbeurt. Maar ik zie acties, met name verdedigende acties... ...van de korte stop van Cuba. Nou, dat zie je op het allerhoogste niveau in Amerika. Dan, uh, dan loop je er al van te smullen. En dat krijgen we hier gewoon allemaal te zien... ...hier in Haarlem. Het staat 2-0. We zitten in de tweede hel uh, eerste helft van de vijfde inning. En het aardige van deze wedstrijd is... ...dat uh, re regerend wereldkampioen Nederland... won uh, van Cuba in de finale. En dat uh, heeft natuurlijk voor de Cubanen... tot gevolg dat ze wel heel graag een willen... Het lijkt erop dat dat aan het lukken is. Want in de eerste helft van de vijfde inning leidt Cuba met 2-0 tegen Nederland. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Ik heb ik een, een 12-inch van, moet ik eerlijk gezegd bekennen. Heb ik ook, Robbie Neville. zelf, la een ja, Zo'n hele grote single, laat ja, maar zeggen. Waarvan ja. je dan denkt na vijf minuten, nou, nu mag je wel stoppen. Ja, dat en dan dat gaat dat hij nog een minuut of vier door. ja oh jee. Ik kan me voorstellen. Goed, we hebben weer een lekker gevulde tafel, zoals het dan uh, zo mooi heet. Uh, en dat bedoel ik dus met de personen aan tafel. Dat die, die, die zijn gezellig en leuk en uh, gaan er een mooie avond van maken, hebben ze zich voorgenomen. Dus dat gaan we afwachten. Uh, Henk Krol bijvoorbeeld. Goedenavond. Goedenavond. Altijd wel in voor een uh, gezellige avond, kan ik me zo voorstellen. Ik ben gek op een gezellige avond. Ja, dat dacht ja. ik al. Even over de 50-plus-partij waar je lijsttrekker van bent en de verkiezingen. Is het al zeker dat jullie mee mogen doen aan de verkiezingen? Nee. Nee, dat dacht ik nee heel simpel. Nee, dat het, het wordt volgende week heel spannend voor alle nieuwe politieke partijen. Want er moeten in alle kiesdistricten dertig ondersteuningsverklaringen worden ingeleverd. En iedereen denkt dat dat heel makkelijk is, maar dat valt verschrikkelijk tegen. Wij hebben daar wat ervaring in, want we hebben dat ook moeten doen voor provinciale staten. Daar is het gelukt. En we hebben in ons midden iemand die daar grote deskundige in is, Hilke ten Kaat. En het gaat allemaal wel lukken. Maar ik denk dat er volgende week een aantal partijen af gaan vallen omdat het gewoon niet gaat lukken. Ja, maar in wat en is dat dan, zo'n zo ondersteuning? Ja, het is heel ingewikkeld. Ja. probeer het in heel simpel te vertellen. Ik probeer het zo simpel mogelijk. Je moet dus een formulier ondertekenen waarop staat dat je het goed vindt dat een politieke partij meedoet. Je zegt niet dat je lid van die partij bent. Je zegt niet dat je voor de partij bent. Je zegt ook niet dat je op die partij gaat stemmen. Maar het formulier moet je tekenen. Niet thuis, maar op het gemeentehuis. En dat is natuurlijk lastig, want als ik aan jou vraag zou je dat voor mij willen doen, dan zeg je nou geef me zo'n formulier, formuliertje. Ik zet wel een handtekening, maar nou, nee. dat weet ik niet hoor. Nou, ik denk dat je dat nog wel zou willen doen voor me. <laughs> maar als ik dan vervolgens aan jou vraag, wil je dan op dinsdag om tien uur naar het gemeentehuis toe gaan, dan denk je nou ja, dat vind ik toch wel een heleboel genoeg. En maar als je grote familie hebt, moet dus, dat toch te regelen zijn? Uh... Het valt natuurlijk heel erg tegen. Zeker als je je richt op ouderen... dan is het niet zo makkelijk om die... in grote getalen naar het gemeentehuis te krijgen. Mm. Ik denk dat het ons wel gaat lukken. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik voorspel je, er vallen volgende week een aantal partijen af. Nou, en inderdaad. dit keer uh, is er een nieuwe kiezenstrik bij, hè? De bes -eilanden. dus ook oh. op Bonaire, Saba... Uh -huh. Moet het ook getekend worden? Ja, ja, dat is nog plus. geen pensionado's die... Uh... Ja, die zijn daar wel. Ik ja. heb maar al voorgesteld, ik vlieg er wel even <laughs> naartoe, uh, ja, naartoe. Ja, ja, ja zeker. Ja. Komt op letten, kan toch wel uit de geen probleem, hè. Uh, Naast jou zit uh, Samira <laughs> Elkandousi. We gaat trouwens tussen half negen ja, en negen oh, ja, zo eerst met jou praten. Ja, vanwege nee. het spoorboekje. Uh, programmaakster, uh, columniste en presentatrice... Samira, ja. uh, welkom ook. Um, Jij ja, presenteert het Ramadan-journaal deze dagen... want de Ramadan is begonnen vandaag. Ja. Wat zijn de onderwerpen morgen in het journaal? Uh, de onderwerpen zijn... Um, ja, er komt, zeg maar, we gaan op bezoek bij uh, een uh, islamitisch uh, gezin... en René van der Gijp die gaat meedoen aan de Ramadan. Dat is misschien wel leuk, want het, jullie doen heel veel met sport, toch? Ja. En, uh, <laughs> toch? <laughs> en, um, Ik wist niet dat vast vaste sport was. Uh, sorry? Nee, ja... Even, ik moet er eventjes in komen, want ik heb natuurlijk vandaag ook mijn eerste dag Ramadan. Dus ja, het, je praat tegen, heel snel, hoor. je verwacht voor mij dat ik heel klakkeloos snel iets en antwoord voor je, je. voor je je niks, Maar ik... Uh, ik doe het ietsje langzamer aan, want ik heb natuurlijk de hele dag niet gegeten. En ik wil, ik wil nog eventjes wat zeggen over jouw oudere partij. Ik heb een hele grote familie. Ik ga gewoon mijn familie naar het gemeentehuis sturen hoor. Ik vind nou, gewoon dat we dat moeten doen. Ja, die, wij komen uit Wageningen. We oh, hebben het heel hard nodig. Ja, dat gaan we zeker doen. En daar ben ik heel gelukkig. Ik heb bij. zeven zussen en een broer. Die ga ik allemaal ja, sorry, ja, sorry we er naartoe sturen. Sorry Dat we even onderbreken. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> sorry, ja, ja, ik hoorde hem net. Maar goed, er uh, kan kijk, niet zo, iets zijn wat belangrijker is dan dit. Laten we er nog mee zijn. Wat zit er dan bij in van de Ja, ja, goed. Een journaal gaat er, zeg maar, uh, we ga, uh, bekende Nederlanders gaan een dagje mee vasten. Waaronder dus René van der Gijp, uh, Siska Dresselhuis, uh, hoe heet die andere man ook er? Sipke Jan Bouwsema. Oh ja. Die gaan dan gezellig met een islamitisch gezin uh, mee eten. En dan babbel ik mee en ik ga ook uh, op bezoek. En ze gaan uh, mee eten, maar ja. ze gaan ze ook vasten. Ze, ze vasten makkelijk. een dagje en ja. dan uh, gaan we zeg maar bij dat gezin. Ik ga dan ook mee met die bekende Nederlander en dan gaan we bij dat gezin eten. Dat is een item. En um, ja, voor de rest uh, zijn, zijn er zeg maar, allemaal items tussendoor. Ik, ik, ik, zit daar, ik, ik maak die zelf niet. Ik presenteer dat alleen maar. Waaronder bijvoorbeeld: uh, we gaan naar een vrouw, ze gaan naar een uh, vrouwengevangenis. En uh, daar zitten ook moslimvrouwen, zeg maar. En uh, hoe is het voor een moslimvrouw om hun de gevangenis mee te vasten? Dat soort items eigenlijk ook. Maar goed. Gewoon kijken. Ja, mor ja. Morgen is de eerste uitzending. Hè? Tussen negen uh, tussen en, en half tien vanaf praten we uitgebreider met jou hierover. Prima. Markje Thewen, we hebben gevraagd of je het mee wilde nemen. Want wij kwamen een boek tegen waarvoor jij als inspiratiebron hebt gediend. Stoer hè? Ja, vind ik, dat is ook wel stoer. Maar toen dachten we, nou, je neemt een boekje mee. Maar ja. ik weet niet of de mensen dat op de webcam kunnen zien. Misschien moeten we even uitzoomen, dan kan je het, uh, kan je het boek... Uh, ja, het is, het is, een gaan, het boek is gewoon een enorme doos waar van alles en nog wat in zit. Het heet, lees even wat voor er voorop staat. Sergiologie. Sergiologie, kan het bijna niet uitspreken. Ja. Maar hij heet natuurlijk Sergio en Sergio. Ja, want van, van wie is het boek? Sergio Herman, ja. de, de drie sterrenkok, zeg maar. En hij heeft gewoon uh, met een, met een audiofragment zelfs erbij voor iedereen. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, Op de, de camera. Nee, nee, nee dan komt hij ah, even inzoomen uh, en dan kan je het laten zien. Ja, mooi, Ga door. En um, uh, daarin heeft hij, uh, ik weet niet hoeveel, want ik heb het boek nog niet uit... maar mensen geïnterviewd of laten interviewen die uh, uh, hem geïnspireerd hebben... tot wat hij nu allemaal doet en maakt en wie hij is. Mm -hmm. En um, hij vertelt daarover... En wij vertellen erover de mensen die hem blijkbaar geïnspireerd hebben. Ik vond het wel een eer om ervoor gevraagd te worden. En hij heeft dan een paar zinnen erover geschreven waarom um, nou ja, ik een beetje veranderd heb wat hij doet. En dat is eigenlijk heel boeiend. Om, maar, dat vind ik heel raar om jezelf te lezen. Een, is het er ook een maaltijd aan jou gekoppeld? Of nee, een, nee, nee. nee, het is echt, echt heel, heel mooi. Het is helemaal niet zo, we hebben nu de margiepasta of zo. Nee, zo <lacht> is het echt niet. Nee, het is echt gewoon uh, nou ja, over de mens, de persoon. Dus ik heb uh, ben geïnterviewd door een Belgische radiostation. Daar hebben ze audiofragmenten van gebruikt. Daar is weer muziek onder gezet. Het is ook vertaald. Je kan ook gewoon kiezen voor de Engelse versie... waarom margie de inspiratie is. Ja, het is heel apart. Maar ja, het is heel mooi gedaan. Ik kan er wel een paar zinnetjes voorlezen wat hij schrijft over waarom... En nou, dat kan ik eigenlijk niet eens zelf voorlezen. Want dat klinkt gewoon heel arrogant Als je het over jezelf zegt. Maar het is echt heel mooi. Ja, nou, misschien dat we dat straks wel even gaan doen. Je komt aan de beurt tussen half tien en tien. Uh, dan ook wellicht laatste nieuws over de Olympische sporters. die jij uh, hebt toegesproken en, en, en begeleid. Is er uh, laatste nieuws? Uh, laatste kriebels wellicht. Uh, nou, ik supporter? heb ze niet onwijs uh, toegesproken nee. en begeleid. Ik ben onderdeel inderdaad van de, de vijf oudsporters. die uh, zich af en toe bemoeid hebben met wat puntjes op de i. daar waar we ze mee mochten geven. Maar groter was mijn rol dan ook weer niet. Maar um, nee. Ja, die, ze zijn uh, al een beetje aan het weggaan. Ik heb toevallig vandaag uh, Zonderland uh, gesproken... en uh, die gaat morgen weg. En, en zo is iedereen een beetje aan het inpakken. En of eerst eventjes ergens een trainingskampje afwerken... of meteen naar uh, Londen toe. Ja, duidelijk, zometeen uh, meer details van jou tussen half tien en tien... en dan ook meer over dat prachtige boek wat je hebt meegenomen. Vio in the wiel. Ja, het is uh, tijd voor verslaggever Filemon Wesselink. Filemon, uh, we hoorde je vanmiddag al over het verschil tussen winnaars en verliezers in de Tour. Uh, waar heb je je vandaag nog meer mee bezig gehouden? Nou, met de bussen. Want dat is eigenlijk wel, als je uh, verslag doet van de Tour en uh, je, je bedrijft echt de harde sportjournalistiek, dan hang je eigenlijk dagen achtereen voor die bussen rond... Want dat, ja, die bus, dat is gewoon een beetje het hart van de Tour. Daar komen die renners uit of gaan ze in. Uh, daar zijn de ploegleiders. Uh, daar zijn de perschefs. Daar kan je een kopje koffie halen. Uh, en uh, ja, daar hang je eigenlijk altijd bij. En voor de rest, ik denk dat bijvoorbeeld Han Kok... dat is dan een jongen van de NOS... die echt zich bezighoudt met sportjournalistiek. Die ziet tijdens zo'n Tour eigenlijk helemaal niks van Frankrijk. Die ziet niks van het parcours waar ze overheen gaan. Die ziet alleen maar de hele dag die bussen. En uh, ja, ik uh, was natuurlijk wel nieuwsgierig uh, geraakt van wat er dan in zo'n bus te vinden is. Want je mag er eigenlijk nooit in. Journalisten die worden altijd een beetje geweerd. Want het is toch altijd een beetje schimmig wat er in die bus gebeurt. Ik doe geen doping uh, praktijken, maar wel uh, ploegbesprekingen, omkleden, uh, nieuwe voetjes voor op de fiets. En dat, ja, dat willen ze vaak niet laten zien. En ja, het komt ook denk ik wel een beetje omdat ik, uh, omdat ze mij kennen van de televisie. Ik mag dan nog wel eens uh, een kijkje nemen in zo'n bus. Ik ben de vakantie -lijn een keer binnen geweest. Nou, het is gewoon een soort luxe bus. Je moet een beetje denken aan zo'n bus waar je vroeger mee schoolreis ging. Ik denk dat er qua bussen nog heel veel uh, te bereiken valt in het wielrennen. Je kan bijvoorbeeld voorstellen dat je daar plekken hebt waar je meteen kan liggen als renner. Waar je gemasseerd kan worden. Want het is gewoon... Nog een bus waar ja, je ook mee op vakantie kunt. Uh, en uh, vakantie Leid, die hebben pas een nieuwe bus in, in 2012. Daar zijn ze ongelooflijk trots op. En uh, ik werd eruit genodigd uh, om uh, daar een rondleiding te ontvangen... van niemand minder dan Koen de Kort. Maar ik moest wel eerst entreegeld betalen. Ja, 2 euro, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, laten we beginnen. Welkom uh, in de rondleiding van deze schitterende Argos Shimano teambus. Door de voorkant naar binnen gaan. Dat is makkelijker dan de achterkant. Het is een gigantisch ding. Helemaal wit en groen. De kleuren van Argo Shimano. Als ja. op voor het trappertje. Dat je geen been breekt. Nee, dat is niet de bedoeling. <lacht> het zou vervelend zijn zo de tour te eindigen. Nou ja, de... Dit is het stuur. Ja, dit is het stuur. en uh, daar zit, uh, ja, Verder zit er ook geen of zo. Het schijnt allemaal vol automatisch te zijn. Ik weet ook niet precies hoe het werkt. maar Het uh, schijnt vrij uh, lastig te, te besturen te zijn. Nou, ik vind de rondleiding tot nu toe heel leuk. <laughs> Gelukkig maar. Nou, we gaan even verder. Hier zijn uh, twee uh, tafeltjes met uh, ieder vier stoelen eromheen. Dit is jouw plek, Dit maar plek. jij hebt een tafeltje echt? En een, uh, en een lampje? Ja. En uh, een uh, stopcontact daaronder. Dus uh, dan uh, kan ik ook nog mooie films kijken, uh, stukjes schrijven uh, op mijn laptop terwijl we aan het rijden zijn. Jij hebt echt het mooiste plekje. Je ja. hebt uh, als enige een uh, eigen bureautje. Ja, inderdaad. Ik ben er uh, heel vroeg bij geweest. Uh, dat is altijd de truc om... Uh, als je de eerste etappe naar de start toe gaat... om als eerste de bus te zitten... dan kun je meteen eerst als eerste de plek uitzoeken. En dat blijft normaal gesproken, dan weet je je vast de plek. Ja. Nou, echt een uh, mooie keuken. Een studentenhuis, uh, die zou er blij mee zijn, zeg maar. Twee pitjes, een, uh, een kraantje, een oventje koelkast. koelkast met van alles erin. Ja. Ketchup. Suiker in natuurlijk. Ja. Ik zie je allemaal hele vette sausen staan. Ja, dat is allemaal voor de begeleiding. Dat, uh, daar mogen wij niet aankomen. Ja, dit is uh, ruisterpap. Dat is allemaal voor ons. Voelt deze bus nou ook een beetje echt als jou thuis in de Tour? Ja, absoluut. Ja, ja dit is echt... Uh, is natuurlijk de enige constante. Dit is ook echt het rustpunt uh, voor de wedstrijden en na de wedstrijden. Dus, uh, ja, het is inderdaad het is echt de enige constante. Hier zitten we elke dag. En, en, uh, het, uh, de hotels zijn elke keer anders. Uh, maar... Uh, maar hier uh, heb ik ook gewoon mijn eigen plek. En dat is, dit is mijn, mijn uh, stekje drie weken lang. De vrieskast. En uh, die zit vol met koelvesten. Het zijn uh, de koelvesten die we voor, uh, voor een etappe uh, aan kunnen doen. Het is een soort van... Uh, Wat heftig. Het zijn ja. gewoon een soort bodywarmers helemaal van ijs. Een soort van pre-cooling uh, kun je daarvoor uh, voor de etappe gebruiken. Dat je... Je lichaamstemperatuur laag houdt. Dat je in het begin, als je mee wil zitten, een ontsnapping uh, toch al wat voordeel van hebt. Het lijkt me heel vervelend om zo'n ding aan te trekken. Echt die, dat ijs gewoon op je hele lichaam zit? Ja, dat ijs zit op Je Je moet er wel iets onder hebben, anders dan krijg je natuurlijk kans dat je, net zoals uh, wanneer je een blessure hebt en je ja. doet er ijs op, dat je, dat je huid uh, daarmee verbrandt. Want uh, dat klinkt eigenlijk raar, maar bevriest. Uh, en, uh, ja, dat, uh, Frostbites. Frostbites, inderdaad. Uh, maar... Uh, ja, het is, wel, het is wel echt fijn. Je merkt het wel hoor. Als het dan buiten heel warm is, dan, uh, dan heb je daar echt voordeel bij. Hier zijn uh, drie douches. Die, uh... oh, er valt wat. Ja, oh. er valt wat. Oh, dat is het uh, knopje. Het knopje zo, ja, zo Oi. Nou, is er maar Dit is zo te repareren. Nou, dat mag, mogen straks, mag straks iemand anders fixen. <lacht> <lacht> wat mij opvalt is dat jullie wel last hebben van kalkaanslag. Het me echt op. Ja, het ziet er eigenlijk. Het is een, het is een, een hartstikke nieuwe bus. En je ziet nu een kalkanslag. Dat is eigenlijk niet best. toch vervelend. Ja, ja, dat is wel jammer dat ik nu een rondleiding doe en er zit kalkaanslag op. <laughs> nou, we lopen nu even naar een andere grote bus. Ja. Waar de mechaniciëns bezig zijn. Ja, het is een mechaniciëns vrachtwagen. Ja, hier zitten eigenlijk uh, alle spullen in die, uh, die de verzorgers nodig hebben en de mechaniciëns nodig hebben. Dus er zit een uh, wasmachine, een droger nog een koelkast, een vrieskist uh, en een keukentje en uh, dat is een, uh, de verzorgers zijn allemaal druk aan het werk. Ja, ik zie het. Does it matter that I broke the shower? No, no, no, no, no. It's no problem. You are not the only one. I think Rudy did it last time, three times. Ah, oké. Okay. So it's my first time. It's no problem. No, no. We no. even zeggen van de kalkaanslag. Ah ja, en uh, we got some problems. The, the, sh the showers are not very clean. There seems to be calcium on the <laughs> <laughs> uh, still, maybe you have to ask Janneke. Uh, yeah. She's the kitchen queen, so she knows how to clean the kitchen <laughs> stuff. Ah, oké. Okay. We vragen the only woman in the team. Yeah. <laughs> That's the way you clean een bathroom, hè. <laughs> <laughs> nou, ik vond het een hele leuke rondleiding. Nou ja, ik vond het heel leuk om, uh, om te doen. Uh, ja, dat, uh, ik hoop uh, dat het de 2 euro waard was. Nou, zeker, zeker. Oh, heel mooi, dan kan ik misschien nog wat meer gaan vragen de volgende keer. <laughs> Gaat aan iedereen aanraden, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Prijsopdrijving volgens mij. Ja, Filimon-wisseling was dat uh, in de bus van Argos Shimano met Koen de Kort. Ja, Nederland tegen Cuba. Het stond uh, 0-2. Ik ben benieuwd of er wat veranderd is. En die kan. Ja, er gebeurt veel, Robert. Er uh, wordt lening gescoord verder. Het staat nog steeds 2-0 voor Cuba. Maar als je van Hongba houdt en uh, je weet, dat doe ik... dan uh, is dit toch wel... Absoluut top wat ik uh, hier zie hoor. Vanmiddag of uh, vanavond op het veld. Aan spelers, aan acties. Het is echt uh, heel goed honkbal wat we in Haarlem te zien krijgen. Echt uh, wereldklasse. Nederland staat 2-0 achter, maar die werpen van de Cubanen. Garcia is ook een uh, kanjer. Gooit uh, met name curveballen. Die zijn heel moeilijk te slaan. Duursma staat nu aan slag voor Nederland. Heeft al een keer een honkslag geslagen. En een bal naar de korte stop. Die bal die werd zo goed uh, verwerkt. Dat zelfs de scouts van Amerikaanse Major League teams. Hier zaten het lekker. Uh, toen ze keken naar die uh, korte stop van de Kubanen. Het is een uh, hele leuke, goede wedstrijd. Dat mag duidelijk zijn, maar Nederland staat wel achter met 2-0. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, iedere dag bellen we met Nederlanders in het buitenland. Vandaag gaan we dat doen met Olaf Koens in Moskou. Want in februari zongen drie muisjes van de groep Pussy Riot in de uh, Christus Verlossers kathedraal, uh, kathedraal in Moskou... een protestlied tegen Vladimir Poetin. En dat kwam ze duur te staan. Ja, ze zitten sinds maart uh, vast. En vandaag werd bekend dat hun voorarrest is verlengd... tot januari volgend jaar. Olaf Koens uh, in Moskou, wat voor groep is Pussy Riot... Ja, het is eigenlijk niet... Een, een, ze noemen het de vrouwelijke punkband Pussy Riot. Nou, het is niet een, een, een punkband zoals wij die kennen. Het is eigenlijk een soort kunstenaarscollectief. En die, die drie meisjes, die hebben allerlei performance gedaan. De afgelopen maanden, toen dat protest tegen Poetin uh, aanwakkerde. Ze hebben op het Rode Plein gespeeld. En inderdaad, in Christus de kerk met versterkingen en gitaar en al. Ja, daar zijn ze voor opgepakt. En uh, daar moeten ze dus behoorlijk voor boeten. Ja, we, we hebben wel een, een stukje van... Uh van Pussy Riot, dacht ik, maar eh, nee, blijkbaar is dat eh, ergens in de krochten van ons digitale systeem eh, weggestort. Wat, wat... Putin heeft zelfs hier zijn invloed. Ja. Wat wordt die dames eh, ten laste gelegd, Olaf? Uh, hooliganisme heet dat officieel. Dat is eigenlijk het wetsvoorstel waar iedereen mee te maken krijgt die, uh, ja, die de regels hier overtreedt. En bij ons uh, geldt het echt voor voetbalhooligans, hier geldt het voor mensen die zich uh, misdragen op een of andere manier. Ja een puntconcert geven in eigenlijk de belangrijkste Russisch-orthodoxe kathedraal van het land... ja, dat is in, in zekere zin inderdaad uh, flink je, je misdragen. Maar wat je nu ziet in Rusland is heel interessant. In het begin, toen, die meisjes, toen dit net gebeurde en toen die meisjes eigenlijk net weer waren opgepakt... dan hoorde iedereen zeggen van ja, nou, dat is je verdiende loon... dan moet je maar niet in die kathedraal gaan spelen. En naarmate dit proces doorzet en doorzet... Hè, er hangt die meisjes een, een, een veroordeling van benieuwd zeven jaar boven het hoofd. Ze zitten nu dus in ieder geval nog een half jaar in nou, dat, dat, dat politieke circus, dat blijft maar doorgaan. En hoe langer dat doorgaat, hoe meer steun die meisjes krijgen uit de Russische samenleving. Ja. Uh, zelfs ook van de orthodoxe gelovigen die zeggen van... ja, die luisteren, dat geloof is gebaseerd op barmhartigheid. Uh, die meisjes hebben kinderen, die hebben families, uh, laat ze in hemelsnaam uh, vrij. Ja, we hebben, uh, dat is allemaal dus om, omdat ze een lied hebben aangegeven bij die kathedraal. We hebben toch nog een stukje geluid van de dames kunnen vinden. Ja. Ja. ja, Olaf, uh, uh, uh, smaken verschillen, maar dit is niet uh, iets om iemand voor, uh, voor op te sluiten, zou je zeggen. Nee, nou kijk, de schoonheidsprijs uh, wint het ook uh, in Moskou in niet, hoor wat dat betreft. Maar uh, uh, ja, het is, het, het is heel bizar. Hè? Zelfs in het, uh, in, in het Rusland van de Sovjet-Unie waren er lagere boetes op uh, het verstoren van de overbare orde. Zelfs in het staristisch Rusland waren er lagere boetes uh, voor uh, uh, iets organiseren of schreeuwen of... Uh, uh, boeren laten en zo in de kerk. Ja, en dat dit nu met zeven jaar bestraft moet worden en dat die arme meisjes nog altijd niet weten wat er boven het hoofd hangt, ja, dat is, uh, uh, dat is wel heel erg. Maar als je het past duidelijk in een, uh, ja, in, in een beweging die nu in de hand is. Hè, Putin uh, zet de, de regels uit en iedereen die de tekst is, uh, ja, die, krijgt er, uh, die, die krijgt met de sterke weer wet te maken. En uh, al heeft het met de kerk te maken van barmhartigheid, is dus echt geen sprake. Nee. Wordt er nog iets ondernomen om, om, om die dames toch vrij te krijgen? Of blijft het bij af en toe Steunbedraging? Nou, wat je, wat je ziet is dat, uh, uh, zoals ik al zei, het is een kunstenaarscollectief. Het is geen vaste groep. Dus wat je ziet, dat mensen eigenlijk over de hele wereld nu zich ook als Pussy Riot manifesteren. Want het enige wat je nodig hebt zijn felgekleurde uh, kousen. Die trek je over je hoofd heen. Je doet een jurk aan en je begint te schreeuwen. Ja. Het uh, liefst nog met de gitaar. En dan ben je ook van Pussy Riot. Dus ja. er zijn de afgelopen weken zijn er Pussy Riot-concerten geweest uh, in New York, in Berlijn. Hier in Moskou zijn er een aantal geweest. Dus ja, wat ooit begon als een, uh, een paar groepjes, uh, een groepje kleine, gekke meisjes, is nu helemaal uitgelopen tot een, uh, tot een best wel grote beweging. Dus dat, uh, ja, dat die zullen we nog zoveel zich laten horen de komende tijd. En zeker uh, ja, nu die meisjes nog een half jaar vastzitten. Ja, oké. Okay, dankjewel. Uh, Olaf Koens in Moskou. De Pussy Riot gaat wereldwijd. Iets over half negen. Jeroen Jepkemaan met de NOS-headlines.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 Henk Krol is hier, we maken zo met hem. Ja, Margit nee. Deven, wil ik zeggen. En Samir Kandusi. Maar er is meer. Ja, honkbal bijvoorbeeld. In Haarlem speelt het Nederlands team tegen Cuba. Stond er niet best voor, hè, Andy? Ja, het is honbole, dat, dat kan uh, makkelijk veranderen. Maar het ziet er uh, niet goed uit voor Nederland. Want het eerste en tweede honk bezet voor de Cubanen. Die eventjes gas aan het geven zijn, zoals de Cubanen dat kunnen met uh, slaggeweld. Uh, een aantal hongslagen achter elkaar. Wel gelukkig voor Oranje. Mooie vangbal van de derde honkman, Stijn van der Meer. Een debutant in het uh, Nederlands team. Maar het eerste en tweede honk bezet, Het staat 2-0 voor Cuba. We zitten in de eerste helft van de zesde inning. Nederland uh, heeft het lastig en ik zie ook in mijn ooghoeken dat er uh, werpers aan het warm zijn. Zij gooien zijn om eventueel Kevin Heijstek de startende werpen van Nederland te gaan vervangen. Want hij begint duidelijk moeten te worden. De Kubanen geven gas en dan is het oppassen geblazen voor Oranje. Oranje staat 2-0 achter en moet uitkijken dat het niet meer wordt. De Rotterdamse Milieudienst, u hoorde dat net in het nieuws. DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond... -Rijn, uh, die hebben per direct een deel van de tankopslagbedrijf Otfiel in het botlekgebied stilgelegd. Otfiel kwam al eerder in de opspraak omdat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsvoorschriften voor uh, gevaarlijke bedrijven zou houden. Jan van der Heuvel is directeur van de milieudienst DCMR. Goedenavond, wat voor bedrijf is uh, dat Otfiel? Goedenavond. Otfiel is een, uh, een tankterminal. Moet je je voorstellen, dat is een enorm... Uh... Een uh, complex waar uh, ongeveer 300 uh, tanks uh, uh, staan waarin uh, allerlei stoffen zitten opgeslagen. En het kan variëren van heel gevaarlijke stoffen tot heel uh, eenvoudige en ongevaarlijke stoffen. Ja, um, uh, OTSVL, het bedrijf was al eerder in opspraak. Hè? Wat is de reden om, om nu het bedrijf uh, deels stil te leggen? Ja, ze zijn inderdaad eerder in opspraak geraakt. Dat heeft geleid dat wij uh, heel, uh, heel strikt naar het bedrijf kijken. Dus we moeten... Uh, veel verbeteringen doorvoeren deze, deze periode. Dat betekent dat we bovenop zitten. En eigenlijk in het kader van de controle of de, nou ja, of de, of de maatregelen voldoende zijn, zijn wij deze week uh, samen met onze collega's van de brandweer weer op een aantal zaken gestoten die, uh, die verband houden met, uh, met de betrouwbaarheid van de blusinstallaties. Uh, nou, die, die, dat, was, dat, was, dat was onvoldoende en dat heeft ons toegebracht om, uh, om nu deze maatregel te nemen. Ja, dat was de hoofdreden, de betrouwbaarheid van de blusinstallaties. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, um, wat gaat er nu met die tanks gebeuren, die nu uh, daar liggen en gevuld zijn? Uh, ja, zijn, uh, van, een, van een aantal tanks hebben we dus kunnen vaststellen, omdat we dat zelf gecontroleerd hebben. Die tanks die moeten binnen 48 uur worden, worden leeggemaakt. Gewoon te, te gevaarlijk? Dat is te gevaarlijk, ja. Het risico is te groot. Hè. Dat als er wat gebeurt, dat, uh, dat, uh, dat de branddelsapparaat niet, zeg maar, niet goed werken. En we hebben gezegd, uh, er zijn nog een aantal andere tanks... die eigenlijk vergelijkbaar zijn uh, qua, qua samenstelling, uh, materiaal, qua inhoud. En uh, hoewel we daar dus niet zeker van weten of daar ook slecht is... willen we geen enkel risico meer nemen, ook gezien de reputatie van het bedrijf. En uh, ook daarvan is gezegd dat tussen nu en zes dagen... ook uh, die tanks leeg moeten zijn, tenzij het bedrijf bewijst dat het, uh, dat het toch, uh, toch goed is. En waar gaat het spul dan heen? Ja, dat vind ik, dat is vooral een probleem voor het bedrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er kunnen andere tanks die wel veilig zijn. Maar het kan ook naar andere bedrijven gaan of verschepen. Overigens heeft Adfiel in de regionale media gezegd... dat ze vrijwillig het bedrijf hebben stilgelegd. Klopt dat? Nou, dat is bijzonder. Nee, dus begrijp ik hieruit? Wij hebben vanmiddag met de directeur gesproken... en hebben we deze maatregelen opgelegd... En, uh, maar het is heel goed dat het bedrijf uh, ook uh, kennelijk, uh, kennelijk nemen, uh, heeft met het besef dat het zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dus op zich is dat, uh, is dat prima. Ja, maar die eigen, eigen verantwoordelijkheid hebben ze dan dus genomen nadat u heeft gezegd dat ze dat moesten doen? Ja, want kijk dat, kijk, dat is misschien wel het grootste probleem. Dit zijn dingen die je als overheid constateert. Uh, je stuit dan op dingen waarbij je eigenlijk moet zeggen... Dat mag, het mag niet zo zijn dat een ja. overheid als het eerste ziet... het is een, uh, een groot bedrijf met een, uh, met een groot management... dit had het bedrijf allemaal zelf moeten constateren. Ja. Dus die maatregelen hadden ze veel eerder moeten nemen dan. Ja. Tot slot, wat moet er dan op korte termijn bij dat bedrijf gebeuren... zodat ze weer aan alle eisen voldoen? Nou ja, we hebben een hele lange lijst van dingen oh. die moeten gebeuren. Er zijn ook allemaal dwangsommen op en bestuursdwang. Hè? Dus het hangt, er hangt ze toch wel boven het hoofd uh, of het allemaal, uh, allemaal, uh, allemaal lukt. Uh, dus ja, ik kan een hele lijst noemen, maar alle het allerbelangrijkste is toch eigenlijk wel dat dat in een, in een, goede, in een goede cultuur gebeurt. En uh, het grote probleem vind ik met dit bedrijf is dat het erg reactief is. Als wij iets constateren, dan worden er werkelijk alle, alle, alle vensters opengetrokken en dan, uh, en dan kan er alles. Wat dat betreft is men ook van goede wil, dat geloof ik ook echt. Maar waar het natuurlijk toch om gaat dat een bedrijf van deze omvang, en uh, dat werkt met, echt met gevaarlijke stoffen... Uh, naar veel beter zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. en het eigenlijk niet laat gebeuren dat de overheid fouten constateert. Duidelijk. Jan van der Heuvel van uh, Milieudienst DCMR. Dank u vriendelijk. Tot uw dienst. Goedenavond. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Gekleed. Ik wil met haar een date, ze heet Simona. Ja, en morgenmiddag alweer zo'n hoogtepunt in de Radio 1 Sportzomer. Live de kick en ongetwijfeld met Simone. Ja, gaan naar Haarlem. Nederland speelt daar tegen Cuba. Hongbal en ze stonden op achterstand, Andy. Ja, nog veel verder, want ik vrees het al een beetje. De Cubanen hebben gas gegeven en hoe. Drie hongslagen, nee, vier hongslagen op rij zelfs, betekende twee punten erbij. En nu komt er een nieuwe werper voor Nederland. Want Nederland staat met 4-0 achter in de inning tegen Cuba. Bij ons gast vanavond is Henk Krol, de lijsttrekker van uh, de 50PLUS-partij... bij de Kamerverkiezingen, uh, 12 september. Henk, um, ja, jullie zijn al, uh, al op campagne, jullie zijn al rond aan het reizen in het land... allemaal dingen aan het doen, terwijl de rest van de partijen eigenlijk nog uh, op vakantie is. Ja, ja, dat lijkt ons wel zo verstandig, want als je als kleine partij helemaal op het eind mee wil doen... dan ben je nergens welkom bij de bekende verkiezingsdebatten op radio en televisie... Ja, zeggen ze, u zit niet in de Tweede Kamer. We zitten overigens wel in de Eerste Kamer... zijn wel vertegenwoordigd bij diverse provinciale staten. Maar dan doe je gewoon niet mee. Ook al is op dit moment een van de belangrijkste onderwerpen... het korte op pensioenen. En dat is nou net het onderwerp waar wij verschrikkelijk over gaan. Maar ja... Als je dan toch je punt wil maken... dan moet je dus een beetje voor de troepen uitlopen. Ja, maar dan loop je ook op een, uh, ja, op een, op een leegmarktplein nu. Want de, ah, nee, de helft van Nederland nee, nee, nee. is ook op vakantie. Nee, maar dat is zo triest. Juist doordat het de laatste tijd zo verschrikkelijk op ouderen is gekort... en dat is echt fors gebeurd... zie je dat 40% van onze doelgroep niet op vakantie kan... Nou, dat zijn dus de mensen die nu nog gewoon thuis zijn. Ik heb vandaag over de markt gelopen in Almere... en ik kan je vertellen, ik ging er een beetje met tegenzin naartoe... want je moet toch ochtends om zes uur je bed uit om daar op tijd te zijn. Daar hou je niet zo van? Nee, daar ben ik <lacht> niet zo liefhebber van. Maar als je dan daar rondstapt op die markt... en je krijgt van de mensen te horen... wat goed dat jullie ons nu eindelijk een stem gaan geven dan kan ik je vertellen dat je toch heel gelukkig daar ook weer vandaan komt. Want, want hoe heb je vroeger uh, gekeken naar die lijsttrekkers... die daar uh, zieltjes liepen te winnen op, de, op straat en op de markt? Ja, vond ik je vond het allemaal grote onzin. Ik wil ja, dan loop je er zelf. In. En dan loop ik er zelf Hoe op. is dat? Nou, dat is een groot verschil. En ik heb natuurlijk vroeger... ik ben ooit begonnen als voorlichter voor de VVD in de Tweede Kamer. En in die tijd stond je ook wel op markten. En dan kreeg je mensen die waren er erg op tegen. Sommige mensen waren er wel voor. En sommige namen de folder wel aan. Andere niet. Maar nu zie je dat mensen uit zichzelf naar je toe komen. En dat zijn dus inderdaad voornamelijk ouderen... die de meest afgrijzelijke verhalen vertellen. Maar hoe ben je herkenbaar dan? Heb je een jasje aan? Met, uh, uh, inderdaad, een jasje aan. Maar ik heb het idee, zeker omdat gisteravond... was er toevallig een aardig item uh, in het uh, journaal van de collega's van RTL. En dan merk je dat dat meteen invloed heeft. Mensen komen naar je toe en zeiden... Ik zag u gisteren nog een heel goed het duurt voor ons opneemt, hoor. Mm. En daar hoef je zelf niks aan te doen. En dat is heel anders dan een tijd geleden... toen ik er rondliep voor een andere partij. Ja, dan eh, moest je echt mensen overtuigen. Nu komen mensen uit zichzelf naar je toe. Waarom ben je eigenlijk niet bij de VVD? Ja, omdat de bestaande politieke partijen... de groep ouderen gewoon aan het verwaarlozen is. En ook steeds verwaarloosd heeft... En ik eh, merk nu dat doordat wij er zijn, zie je ineens dat het onderwerp ouderen bij alle politieke partijen, van links naar rechts, ineens wel op de agenda komt. Dat is al een eerste winstpunt. Maar dat is toch niet genoeg voor jullie, neem ik aan. Nee, zeker niet. Maar dat, datzelfde heeft de Partij van de Dieren gezien. He, mensen vroegen zich ook af, is er nou een Partij van de Dieren nodig in Nederland? En vanaf het moment dat de Partij van de Dieren in de Kamer kwam... zag je dat alle politieke partijen zich ook ineens... met de problematiek rondom dieren gingen bezighouden. Maar is, de, is dat al genoeg voor jullie? Als je één als je nee. of twee zetels haalt in de Kamer en je wordt doodgeknuffeld... en, en al, je, al je punten worden overgenomen door andere partijen? Daar gaat het wel om. En... Een en twee zetels in de kamer. Ik hoop dat het er iets meer zijn. Maar goed, laten we eens even uitgaan van twee zetels. Op dit moment. Op hoeveel staan jullie in, in verschillen? Twee, ja. twee. Maar met een potentie naar vijf toe, heeft uh, Maurice de Hond gemeten. En als je dan op zo'n markt loopt. en dan hoor je van heel veel mensen ook. Ja, wij vullen nooit een enquête in. Wij doen niet mee aan Eén Vandaag. Wij doen niet mee aan Peil.nl. En ouderen zijn ook nog van de generatie. dat ze niet vertellen waarop ze gaan stemmen, want dat is het geheim van de stembus. Dus ik denk dat die potentie veel hoger kan zijn. En in de huidige politieke constellatie zie je dat diverse partijen... moeten met elkaar samenwerken. En dan kan een kleine partij de doorslag geven. Dat hebben we in de afgelopen periode gehad met partijen als de SGP... die natuurlijk ongekend veel invloed hadden. Als dat in de toekomst ook zou lukken met 50PLUS... Nou, dan kunnen we echt iets voor ouderen gaan betekenen. Maar is er een partij bij waarvan je nu al zegt... daar ga ik absoluut niet mee samenwerken? Nee. Nee? Dus nee. je gaat met alles uh, licht open? Nou, luister, als een partij werkelijk iets wil veranderen... aan de situatie van de ouderen, dan moet je daar vanzelfsprekend mee in zee gaan. We zijn nog te jong om allerlei dus gekreisen te Dus de andere standpunten te doen er dan niet toe? Dat, dat, dat is dan jullie speerpunten. Ja, als die, ze daar al nou voldoen, is het goed. Die doen er wel toe, maar in de politiek moet je kijken of je zaken kunt doen. En of je datgene wat als ideaal voor ogen staat, of je dat kunt... Dat is je eerste en belangrijkste opgave. Ja. Over een sorry voor mijn stem, ja. maar ik uh, Almeren, dat mensen geloven Al meer. Uh, ja. ja, dan krijg je dat. Roepen op dat lege marktplein. Ja, ja, ja. Dat, is het, dat is het. Er staat nee, wel eens echt dat honing naast je... Ja, ik maak er dankbaar gebruik van. Ik ga er nu iets van uh, oh. in mijn kopje thee doen. Wat ja. heb je in Almere gedaan behalve op de markt staan? Want je hebt nog veel meer gedaan natuurlijk. Ja, ik heb veel meer gedaan. Ik ben ook heel even een, uh, een, een moskee binnengelopen, want ik wilde wel even weten hoe dat nu is met de Ramadan die vandaag begonnen is. Mm -hmm. En ik heb een groot respect voor. Want je moet ook begrijpen dat in de zomer is de dag dat je moet vasten. Een stuk langer dan in de winter. En ik neem aan dat jij dat verschil ook heel goed kunt merken. Samira? Ja, absoluut. Ik voel me wel een beetje duf. ja. ja, ja. Hoe laat mag je eten, Samira? Uh, kwart voor tien ongeveer. Okay. Ja. Nou, ja. Ik... Met hoe lang vier, nog? Ja. Met oh, maar hoe laat is het? dat nog een uurtje gebracht voor hem. Maar, maar hoe vaak loop je toevallig een moskee binnen? Nou, normaal gesproken niet zo gek wat vaak, gingen? maar ik moet je zeggen... Uh, altijd, ook in het verleden, met de ramadan, en ook met het eind van de ramadan... en met het suikerverst. <lacht> ging ik bij mij in de buurt ook altijd wel kijken. Want ik vind wel, we moeten als goede buren samenleven. En ik vind het fijn als mensen belangstelling hebben... voor de onderwerpen waar ik mee bezig ben. Maar omgekeerd wil ik ook wel belangstelling tonen... voor wat er elders in de wereld gebeurt. Zeg maar ik... uh, uh, vertel eventjes, waar, waar zou je mij mee, mee willen helpen? Wat zo willen ja, horen. jij bent voor mij, dus uh, ik ben 50-plus. Dus uh, ik wil graag weten wat je voor me gaat doen. Nou, uh, ben jij een vaste dienst of ben je freelancer? Nee, ik ben vaste dienst. Vaste dienst. Ja. Dan heb ik een, uh, een vraagje aan je. Heb je enig idee, als je boven de 55 bent... hoeveel kans je nog hebt om weer aan de slag te komen... als je per ongeluk werkloos wordt? Heb ik niet over nagedacht, dat ik zit bij de NOS gewoon ontzettend goed. Maar doe eens een schotje. Hoeveel kans ik daar heb? Met, ja? met mijn kwaliteit? Nou, met jouw kwaliteit, <laughs> dat snap ik. Maar de gemiddelde 55-plussen die werkloos wordt, hoeveel kans denk je dat hij heeft... om weer aan de slag te komen? Gemiddeld? Gemiddeld. Uh, wat moet ik nu doen? Te laag of te hoog gaan zitten? Blijf, ik, denk ik. Denk, ik denk 25%. 25%. Tot voor kort was het 5% en het is nu gezakt tot 2%. Ah, wie zegt dat? Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat zijn echt schandalige Maar ja, dat schijfers. gaat dus om vaste dienst of gaat het dan om... Ja, dat zijn dus uh, mensen die een buiten. vaste baan hadden... Baan hadden. Nee, nee, nee het gaat om mensen die een vaste baan hadden... en boven de 55 werkloos worden. En weer in een vaste baan terug willen keren? Ja, die kunnen zich suf solliciteren... brieven schrijven, telefoneren... bij bedrijven langsgaan. 2% van hen komt pas weer aan. Maar een vaste baan krijgt bijna niemand meer, hè? Het zijn nee. bijna allemaal halfjaarcontracten. contracten. Nee, dus die moet je er dan wel in meenemen. Het nee. heeft voor een deel heeft dat te maken met het verkeerde beeld... wat er voor ouderen is... Gelukkig niet van jou en mij, mag ik hopen. Maar voor te veel ouderen is het toch een verkeerd beeld. En als je in andere landen gaat kijken... Ik weet niet of je autoliefhebber bent... nee, Maar uh, bij ja, maar, BMW maar, in Duitsland... Nee. is 80% van de mensen die werkt aan de betere modellen... aan de luxere modellen is 50 jaar of ouder. Daar kiest men bewust voor de kwaliteiten van die oudere mensen. En maar wat die ik auto's zo zijn graag wel wil... heel duur, Henk. Ja, maar dat mag dan ook wel, hè, als je zoveel kwaliteit krijgt. Ja. Hetzelfde geldt overigens voor Olsoois. Maar wat ik wil zeggen, wij moeten het beeld van ouderen moeten we gaan bijstellen. We moeten knokken voor hun pensioenen. Want ook dat is natuurlijk de afgelopen dagen weer bekend geworden. Er wordt het komend jaar weer fors gekort op pensioenen. En het is niet nodig, want het heeft alleen maar te maken met het feit... dat de rekenrente onwaarschijnlijk laag is, maar 2 procent. Terwijl als jij eh, een paar centjes op de bank hebt staan... dan zegt de belastingdienst, gemakshalve rekenen we 4 procent. Hm. Maar als het gaat om die pensioenen, dan rekenen ze met 2 procent. Maar ja, zijn het niet de, de ouderen de mensen... die vaak het meest op de bank hebben staan? Nee. Nee, dat is een groot gehoord misverstand. En dat komt omdat men rekent in gemiddelde. En als jij en je buurman het samen goed hebben... dan kan het heel goed zijn dat jij geen cent te makken heeft en jouw buurman helemaal schatrijk is. En eh, wat dat betreft zou ik iedereen willen uitnodigen... als wij een keer naar dat soort dingen toe gaan, zo markt vandaag in Almere... als daar mensen naar je toe komen en die zeggen heel eerlijk... ik kan nog maar één dag in de week een warme maaltijd eten... nou, dan denk ik dat mag in een beschaafd land als Nederland niet voorkomen. Nee, heb je gelijk. Ja. Maar is de samenleving niet voor iedereen harder geworden? Want er is ook, jeugd, er is ook een hogere jeugdwerkloosheid ja. en uh, als ja. we het hebben dan uh, over allochtonen die dan bijvoorbeeld moeilijk aan een baan kunnen, het is voor iedereen toch harder geworden? Ja, is voor iedereen harder geworden, dus daar moeten we met z'n allen ook iets aan doen en niet alleen beperken tot ouderen, ben ik meteen met je eens. En ik vind ook, wanneer er gesproken wordt over de verhoging van de leeftijd waarop mensen AOW krijgen, mensen langer aan het werk houden, dan roep ik graag, maar vertel me eerst waar het werk is. En en voordat je, je ouderen collectief langer aan het werk houdt, zou ik ervoor willen pleiten om eerst jongeren juist een kans te geven. Maar het is zo makkelijk om dingen te roepen en niet verder na te denken wat de consequenties zijn. Maar, maar stel dat jij die macht hebt. Dan wat, wat, heel wat, graag... kan je dan, wat kan jij dan doen? Want iedereen roept dat. Nou ja, over een paar jaar wordt het gelukkig, zeggen alle economen, beter. Want we hebben straks, met name in de zorg, heel veel handen nodig. Heel veel mensen nodig die daar hun handen uit de mouw willen steken. Maar op dit moment zitten we met een probleem. En op dit moment moet je kijken of je niet met onterechte maatregelen, die nergens op slaan, zoals zo'n idiote rekenrente dat we mensen beknotten, terwijl het niet nodig is. Er is meer geld in kas bij de pensioenfondsen dan ooit tevoren. Maar je moet er een beetje creatiever mee omgaan. Ja, maar dat hm. betekent wel dat als je, als je dat nu uitgeeft... dat je het straks niet meer kan uitgeven voor de 50 minuurs, bij wijze van spreken. Nee, maar er is ook een heel groot verschil. Nu ineens heb je mensen die al met een prepensioen zijn. En die krijgen nu te horen dat ze twee maanden, vier maanden... langer moeten wachten voor ze AOW krijgen. Dat zijn mensen die hebben soms precies uitgerekend... met spaarcentjes op de bank... Ik kan het net rondzingen, tot die datum hou ik het vol. Die krijgen nu te horen, ja, u moet het nog vier maanden langer uitzingen. Dat lukt ze niet. En dan zegt minister Kamp, ja, dan moet je me geld lenen. En het mag desnoods renteloos. Maar als je dan van dat kaderige AOW-tje... ook nog een keer geld terug moet betalen... ook al is het renteloos, dan kom je helemaal in de problemen. Terwijl iemand van 25, 35... die hoort dat hij ook langer door moet werken... die heeft natuurlijk een veel langere tijd... om dat gat te dichten dan iemand die er al bijna tegenaan zit. Mm. En ook voor de jongeren is het vervelend. Ja, dat begrijp ik, Henk, maar voor die, voor die jongeren is het nog maar de vraag... of je überhaupt nog een AOW krijgt. Jawel. Maar voor die nu aan het sparen is. Jawel, en het gaat ook heel goed lukken. Zeker als we een aantal dingen gaan hervormen. Als je ziet hoeveel pensioenfondsen zijn. Als we dat nou eens een keer voor een deel gaan samenvoegen, dan maken we het voor de jongere generatie al een stuk aantrekkelijker en gaan we er juist voor zorgen dat jongeren in de toekomst ook nog een fatsoenlijk pensioen krijgen en een fatsoenlijk HOW kunnen opbouwen. 50 plus, waarom eigenlijk 50? Ja, dat zit ik me ook af te vragen. Die naam was <laughs> al bedacht voordat ik erbij kwam. Als ja, ik zie... dat is flauw, zeg. Afschuiven, zeg. Nee, ik schuif dat niet ja. af. Maar de vraag is terecht. En als je een antwoord moet geven en je moet heel eerlijk zeggen... ik heb het antwoord niet, dan wil ik dat ook gewoon heel eerlijk ja, zeggen. Dus je weet het niet. Want voor een heleboel mensen boven de veertig is het ook al helemaal niet makkelijk meer. Ja. En wat mij betreft zou dat best iets meer mogen zijn. Het is ook heel lastig. 0 plus? Nou, nee. dat is wel een iets grotere Nee, doel, het zo, zo nee dan, dan wordt het een marketingtruc. dan hoeft het ook niet. Maar je merkt nu bijvoorbeeld op de markt dat je naar vrouwen toe gaat en dat je zegt, alsjeblieft mevrouw. Ik heel boos ja. worden. Dus, ik ben nog geen 50. Ja, ja. Maar weet je wat ik wel heb? Je zegt 50 plus en je hebt het over ouderen. Ik ben ook 50 plus, maar ik voel me helemaal geen ouderen. Nee, dus maar ik je... voel me tot jouw partij helemaal niet aangetrokken, want ik ja. ben nog geen ouderen. Nee, maar er komt een moment. Kijk, a, denk ik dat het met jou zo vaart wel zal, niet zal lopen en, en jij redt je wel. Maar er zijn heel veel mensen van jouw leeftijd die, zoals ik net al zij werkloos worden, die zijn echt van goede wil, die solliciteren zich suf, die hebben ook echt capaciteiten, durf ze niet met jou te vergelijken, maar ze hebben echt geloof maar ook capaciteiten, en die komen niet aan de bak. Daar wil ik me hard voor maken. Ja, duidelijk. Goed, uh, we gaan nog eens even kijken bij het honkbal. En die houtkamp, uh, Nederland tegen Cuba. Nederland stond uh, 4-0 achter, is er uh, wat veranderd in de stand? Nee, helaas nog niet, want uh, Nederland heeft het moeilijk. Ik nam net een uh, hapje van een uh, heerlijk koekje wat Dank je wel. Maar uh, nu ook weer gaat iemand met drie slag naar de kans. Ja, Sorry daarvoor. Uh, voor Nederland. We zitten de... hier al kijken. Die zit niet in de Ramadan. Ah, ja. Nog een wat nog een half, uh, nee, nog een klein nee, uurtje. 50 minuten, uur ja. Ja, nog een klein uurtje. Dus uh, ja. dat kan toch nog wel. Maar goed, uh, hokbal, uh, Cuba-Nederland. We zitten in de zevende inning. Die hebben we net achter de rug. En dat betekent dat het nog altijd 4-0 staat voor de Cubanen. En nogmaals gezegd, het is geen schande om van dit Cubaanse team te verliezen. Want dat zit er dik in. Als speelt Nederland morgenmiddag middag tegen een andere grootmacht, namelijk Porto. En die wedstrijd gaat dan om een plaats in de finale morgenmiddag. Maar het kan nog altijd dat Nederland uh, terugkomt in de wedstrijd. Maar het heeft het heel moeilijk. Tegen een Cubaans Bahams-team. staat Nederland met 4-0 achter in het begin van de 7e. Het nieuws over de schietpartij in Denver bij de Batman-premiere... is ook in de Nederlandse filmzalen het gesprek van de dag. Alhoewel De Rode Loper in Parijs van de officiële Europese première werd gerold, was de film vanavond al in een groot aantal bioscopen in ons land te zien. We hebben ook verslaggever Matthijs Hotrop naar de bios gestuurd om het nieuws uit Denver met de Batman-fans te bespreken. Je bent zo me voor mij.. als je je eigen moeder en vader. Ik heb ze them dat ik je zou beschermen. De bioscopen in New York worden allemaal bewaakt... omdat er dus uh, mogelijk copycats op ideeën zouden kunnen worden gebracht. Mensen die ook gewelddadig worden naar aanleiding van de gebeurtenissen in Denver. In Arnhem daarentegen is het een heel stuk rustiger. Bij de première van de nieuwe Batman-film zit de zaal niet eens half vol. En de mensen die er zijn, dat zijn natuurlijk de grootste fans van de nieuwe Batman-film. Uh, spektakel. Ja. Yeah. Yeah. Dat is wel wat ik van verwacht, ja. Uh, de Europese première die is afgelast he, door de gebeurtenissen in Denver. Begrijp je dat? Ja, ik heb het ook gehoord, gelezen in ieder geval, dat ze het ook hier in Nederland af willen lassen. Maar ik snap, het, ik snap de commotie erom niet echt. Dat, uh, waarom ze zo'n film aflassen en dan vooral in zo'n land als Nederland... waar toch uh, zulke dingen weinig tot niet gebeuren. Ik heb het uh, snel gelezen op uh, Teletext. Ja, dat een zo'n dwaas dat doet, ja, dat hoor je tegenwoordig wel steeds vaker. Maar... Ja, Ik ga er niet zoveel aandacht aan gaan besteden. Het is natuurlijk wel triest, maar... Batman heeft er niks mee te maken. Nee, vind ik niet. Het had ook zomaar goed bij een andere film kunnen zijn. Dus... Het is gewoon uh, een dwaas die denkt van... Uh, ja, die niet denkt eigenlijk. De shooting, ja. Ik hoop dat niemand een gun met hem heeft. De incidenten in Denver zijn het gesprek van de dag voor de Amerikanen in Arnhem die ik toevallig bij de bioscoop tref. Yeah, but I really don't think that has to do with anything with with the Dark Knight. I think that's kind of random, right? I don't get it. Why would you go off shooting people? It makes no sense. Waiting for Batman to come. <laughs> it's a violent movie, though. It is, it is. But it's it has its good qualities. I must say, I like the first one. I didn't see the second one. I know it's a shame, but now I'm like. Ik moet naar de derde. En er is een vrouw, een katwoman, dus ik wacht voor haar. Opvallende parallel is dat de dader in Denver rond zijn huis allemaal explosieven had verstopt. En dat doet me erg denken aan een van de scènes in de film... waarbij de stad, waar het hele verhaal zich afspeelt... lijkt te worden verwoest door explosieven die in het beton zijn verwerkt. Andere kijkers over deze overeenkomst. Ja, er zit wel een parallel in. Dus ja, dan man, dus moet hij de film eigenlijk van tevoren gezien hebben. En voor zover ik weet was dat allemaal vrij... Uh... Vrij geheim en vrij lastig. Ja. Ja, dat zou dan toeval zijn. Ja, mogelijk. Het is in ieder geval iets wat geïsoleerd is ten opzichte van wat, wat hier nu uh, speelt. Ja, Dat denk ik wel. Maar ik kan me altijd voorstellen dat er uh, idioten zijn die uh, zich laten inspireren door iemand. De mayor gaat in de spring. Really? Maar hij is een hero. Een war hero. Dit is peace van... van extra beveiliging is in het Rembrandt Theater in Arnhem niets te merken. Paté, de eigenaar van de bioscoop, zegt dat er geen aannemelijke reden is om extra beveiliging in te zetten, maar paté benadrukt vooral geschokt te zijn door de schietpartij in Denver. Ja, ja dat was hem. Een... De Bem -Bem Holtrop was ja. bij de bioscoop in Arnhem. Even aan Samira aan Twitter vraagt vind ik wel een goede vraag. Over de Ramadan. Hoe doen ze dat in Zweden... waar de zon niet ondergaat in deze tijd? Um, ja, ik weet dat je dan zeg maar uh, het dichtstbijzijnde land... Waar, je, waar wel de zon op tijd ondergaat moet volgen. In ieder geval dan moet je een ander land volgen. En je kan sowieso altijd Saoedi-Arabië volgen. Dat is wat ik weet. Daar is nu al donker, ik dan zou maar beginnen. Dan moet je hun tijden volgen. Dat is de referentie ja. dan? Ja. Ja, en dichtbij zijn het land. Ja, maar als dat nou, als het stelt, wordt daar wel donker, maar het is maar drie uur, vier uur donker. Ja, dan heb je dus mazzel? Uh, Mazel? Toch? Nee, nee, maar dan nee, kan je twee niet? niet eten. Oh ja, je merkt dat ik ben echt de, de, licht in mijn hoofd. De, de, de, ik de, moet de, drie kwartier nog, en dan mag ik eten. Er moet echt een boterham in bij jou. <laughs> ja. oh, oh. Oh. Of banaan. <laughs> of een banaan. Whatever. Twintig nee, ja. 20 uur, 20 uur niet eten, dat is toch onverantwoord? Van, dat zit te bedenken. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ik ben een moslim en ik gehoorzaam daar gewoon aan. Bij, ik doe mee aan de ramadan. Maar ouderen hoeven ja. het niet, hè? Ja, als je het niet meer aan kan, of dan als je, je ziek bent, of als je als vrouw uh, menstrueert, of als je op reis bent. Kijk, er zijn allemaal vrijstellingen. Dus het is niet, bent, volgens mij, als je is. zwanger bent, hoef je ook niet mee te doen. Maar als je menstrueert wat... ook niet? Nee. En dan stel je het uit, of hoef je dan helemaal ja, niet? Ja, dan moet je wel later inhalen. Okay. Ja. En je ja. eentje, als iedereen lekker weer zit te eten. Ja. ja. ja. En die wielrenners Goh. in de Tour de France. En die moeten ook gewoon meedoen. En de Olympische, en de Olympische, sporten. Eh, de Olympische Spelen. Ja. Ja, ja, ja, in het Ramadan-journaal wordt daar ook een uh, item over gemaakt... over het Marokkaanse voetbalteam. Dat is ja. nu in Nederland. Dat is aan het trainen in Hoenderlo. Uh, ja. En die doen ook gewoon mee. Ja, hadden wij vanmorgen al. Daar, die, oh. <hijen> ja. Ja. Ja. die been. Ja. Oh. met Pim Verbeek, uitgebreid. Juist. Ja. Ja. Zal ik nog uh, eindigen met een tennisbericht? Naar ja. Raphaël Nadal heeft ook de Franse tennisser Gaël Monfils zich afgemeld voor de Olympische Spelen in Londen. Nummer 17 van de wereld heeft te veel last van een blessure aan zijn rechterknie. Monfils wordt vervangen door zijn landgenoot Julien Beneteau. Nou, daar ben ik klaar mee. Ja, die zien we dus in Londen. Robin Haarzen doet mee, dus daar zijn we dan wel weer blij mee... dat deze dan weer niet mee doet. Zeker, zeker. Ja. Maar goed, zometeen uh, veel meer natuurlijk. Tussen uh, 9 en uh, 10. En dan gaan we uitgebreid praten over de ramadan bijvoorbeeld. Wat houdt het nou in? En wat moet je ervoor doen? En, en Henk wat moet je laten? En Henk Lubberding ja. over de tour, natuurlijk. Graag tot zo, naar het nieuws.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 iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf naar de hoogtepunten van de week in Dit is Radio 1. Björn Borg, is de you speaking over there? Yes, I'm speaking.